9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Er komen zo'n duizend nieuwe waterpunten op scholen... in de strijd tegen overgewicht. Staatssecretaris Blokhuis stelt daar 2 miljoen euro voor beschikbaar. Over de watertaps waren al afspraken gemaakt in het preventieakkoord. Blokhuis zegt dat veel schoolpleinen ook na schooltijd... worden gebruikt om te spelen en te sporten. Hij denkt dat kinderen door de tappunten sneller water gaan drinken... dan dat ze naar de supermarkt gaan voor een blikje frisdrank. Steeds meer mensen trappen in nep-advertenties voor bitcoin-investeringen. Fraudeurs gebruiken nep-citaten van BN'ers om mensen te verleiden... via advertenties op Facebook en Instagram. De hoge winsten die beloofd worden blijven in de praktijk uit. Bij de fraude-helpdesk is sinds begin vorig jaar... voor 1,7 miljoen euro aan schademeldingen binnengekomen. De politie zegt dat het lastig is om de daders op te sporen. In Doetinchem heeft een plofkraak gisteravond enorme schade aangericht. Rond kwart over elf was een harde knal te horen bij een geldautomaat. Verspreid over tientallen meters rond het gebouwtje lagen brokstukken. Voordat er onderzoek gedaan kon worden... moest de politie eerst de stroom van een elektriciteitshuisje ernaast afhalen. Volgens de politie zijn er zware explosieven gebruikt. Een getuige zag twee mannen op een scooter ervandoor gaan. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt. Er komt dit jaar een nieuwe literatuurprijs voor non-fictie. De Boekspot literatuurprijs krijgt een aparte variant voor non-fictie. De winnaar krijgt 50.000 euro net als de winnaar van de fictieprijs. Tot nu toe werd bij de Boekspotprijs geen onderscheid gemaakt... tussen fictie en non-fictie, maar in de praktijk... won bijna altijd een fictioneel werk. Er komt één jury die beide prijzen gaat uitreiken... maar die voorheen alleen bestond uit recensenten wordt hier nu uitgebreid met boekverkopers en een historicus. Het weer nog veel bewolking met op de Wadden kans op een uh, winterse bui. Het wordt maximaal 9 graden met een matige noordoostenwind. Morgen afwisselend zon en stapelwolken met kans op een bui... en het wordt dan rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dankjewel namens de kassa medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Juke Ellington opgenomen in 68, Settin' een dol trio van Kees Schrama in het kader van 70 jaar Nederlandse jazzmuziek. En in datzelfde kader gaan we nu luisteren naar een opname uit 1980. G-titulair, die gaat zingen. En begeleid wordt hij door Ferdinand Poevel op de tenorsax, Bart van Lier op de trombone, Eve albers gitaar, Rob Franke keyboard, John Clayton-Bass.